Oh, oh, oh, oh,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 Volgens Johnson zal de situatie rond het coronavirus eerst erger worden voordat het verbetert. Johnson is zelf ook besmet met het virus. Hij heeft milde klachten en werkt door vanuit huis. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 2000 mensen overleden aan het virus. Veel doden vielen in de staat New York. Het aantal besmettingen in Amerika is in een aantal dagen verdubbeld. Met meer dan 120.000 geregistreerde gevallen heeft het land de meeste coronapatiënten ter wereld. Het Nederlandse cruiseschip Zaandam, dat met 1800 mensen voor de kust van Panama ligt... heeft toestemming gekregen om door het Panama-kanaal te varen. Aan boord zijn vier passagiers overleden. Het schip kan nu doorvaren richting de Amerikaanse staat Florida. Inmiddels is begonnen met het over... Inmiddels is begonnen met het overbrengen van passagiers... die geen klachten hebben naar een ander schip. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... zijn er nog steeds genoeg bedden beschikbaar op de IC in Nederlandse ziekenhuizen. Gisteravond lagen er zeker 900 coronapatiënten op de IC... en er zijn 925 bedden beschikbaar. Binnenkort wordt dat aantal verder uitgebreid. En de zomertijd is weer ingegaan. De klok is om twee uur een uur vooruitgezet. In de ochtend is het daardoor langer donker, in de avond langer licht. Er is de laatste jaren steeds meer discussie over de zomertijd. De Europese Unie probeert het verzetten van de klok af te schaffen... Maar tot nu toe zonder succes. Het weer vooral in het noorden en westen zonnig. In het oosten en zuidoosten kans op neerslag. Er staat een matige tot harde noordenwind En het wordt koud, ongeveer 7 graden. Ook morgen nog koud met kans op een winterse bui. Maar er staat dan wel minder wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.